Op basis van een getuigenverklaring dat ze zich verdachten gedroegen in de trein... een harde knal is gehoord en dat kort daarna er brand is ontstaan. Het vermoeden bestond dat dat in verband met vuurwerk een verband hield. Dat is vandaag niet gebleken, dus vandaar dat zij niet langer meer verdacht zijn. De politie doet nog verder onderzoek naar de oorzaak van de treinbrand.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 Het weer vanavond en vannacht is er veel bewolking en wat regen. De minimumtemperatuur ligt rond de graad of 9. Morgen verandert er weinig en is er net als vandaag kans op een beetje motregen. De maximumtemperatuur komt uit rond 10 graden. Dit is Radio 1, VPRO. Villa VPRO. Hallo weer. Tesselblok. blok Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO. Tot half vijf zijn wij nog bij u. Ik praat dit uur met twee gasten over de rol en de toekomst... van de christendemocratie in Europa, in het bijzonder de lage landen. Die hebben we net al een beetje doorgenomen. Ik spreek met Yves Le Terme, hij is oud-premier van België. Uh, hij is van het CDMV, dat is christendemocratisch en Vlaams. En Ab Klink, hij is oud-CDA-minister en partijideoloog. Um, we hebben het, zei ik net al, gehad. Voornamelijk over een beetje proberen de kenmerken van de christendemocratie uh, te benoemen. En het gehad over, over het CDA en het CDMV. Ik wilde nu een uitstapje maken, het wat breder trekken. We horen uiteindelijk allemaal bij Europa, dus laten we het Europees houden. Het Europese parlement. Daarin zijn zowel CDA als CDMV lid van de EVP. Dat is de Europese Volkspartij. Ooit heette die fractie... Heel gewoon de christendemocratische fractie, dat was tenminste duidelijk. Uh, Yves Le Terme, is het nog steeds een echte christendemocratische groep of is die naam niet voor niks veranderd? Wel, het is een, uh, een echte politieke partij op Europees vlak. Met uh, ook een partijprogramma dat vastgelegd is in verschillende congressen. Recent nog een congres: ik dacht in Boekarest, waar de sociaal-economische programmapunten opnieuw zijn vrijgesteld. En dus daar zit de christendemocratische uh, bewogenheid, speelt daar een bijzonder grote rol vanuit CDA, CDNV, maar ook het uh, CDU, CSU en iets meer. Uh, maar het is wel juist dat het, uh, de partijwerking en de ideologische onderbouw veel breder is uh, naar de aard van de partijen dan alleen maar de christendemocratie. Er zijn heel wat partijen die... Uh, actief zijn in landen waar er geen historische traditie is van een christendemocratische politiek, maar waar die partijen wel zich hebben aangesloten bij het basisprogramma en dus deel uitmaken van de Europese Volkspartij. En waarom is dat? Want het maakt het niet echt veel duidelijker. En ik weet niet precies hoe dat werkt in die EVP, maar het lijkt me ook dat het niet makkelijk is om tot een soort unaniem standpunt te komen. Of hoeft dat niet? Maar het is denk ik op geen enkel Europees dossier makkelijk om vanuit zoveel verschillende culturen, tradities, praktijken om daar telkens een gemeenschappelijke deler te vinden en waar men enthousiast... Uh, achter gaat staan. Maar in deze lukt dat de EVP wel. En het is op dit moment de sterkste politieke formatie uh, binnen de Europese Unie. Het is de Unie. grootste fractie, een he? Het is de grootste fractie, maar ook buiten de Europese Unie zijn er nogal wat lidpartijen. Uh, dus ook naar Oost-Europa, Centraal-Europa, de Balkan, is dit een heel belangrijke, de uh, belangrijkste politieke kracht. Maar op Klink, het is dus wel de grootste fractie, maar het is dus niet echt een christendemocratische fractie. Er zit van alles in. En ook wel groeperingen of partijen waar je enigszins je wenkbrauwen bij op kan trekken... om te zeggen, vinden we het nou prettig... om ons in dit gezelschap terug te vinden? Nee, die heb zeggen, je erbij. Ze moeten zeggen, ik herkennen dat basisprogramma... Uh, wat er is, maar ik heb het van nabij in de jaren tachtig wel meegemaakt. Arie Oostlander, mijn directeur, toen bij het wetenschappelijk instituut was... sterk op tegen dat conservatieve partijen zouden toetreden. Want dat is gebeurd, hè? Er zijn conservatieve partijen ja. en conservatief-liberale uh, uh, uh, uh, uh, partijen bijgekomen... maar ook populistische partijen. Nou ja, Partido Popular, geloof, uit, uit Spanje. Uh, toen natuurlijk Democratia Cristiana in uh, Italië compleet onderuit ging... Uh, de uh, nieuwe partijen die zich uh, in het midden en op de rechterflank... Uh, de uh, zit. Van niet allemaal allemaal Berlusconi? Uiteraard. Ja. Um, Gauw over hem praten, maar dat bedoelde ik bijvoorbeeld. Het is, nou ja, zit wel in één fractie en het wordt in. gemakshalve... De, ChristenDemocra het, zo wordt het gezien, de christendemocratische fractie genoemd. Ja. Dat heeft natuurlijk te maken met dat programma... Hè, waar, waar men zich wel bij aansluit. Maar dat daar een zekere moeizaamheid in schaalt, dat, dat zal ik niet ontkennen. Ik heb van erbij wel gezien hoe de Duitsers daarmee probeerden om te gaan. Ik denk, de terechte inschatting dat op het moment dat EVP niet aanwezig zou zijn in verschillende landen... dat dat ook um, de, de, de effectiviteit van de EVP op Europees niveau zal gaan schaden. Uh, en wat hebben, naar mijn beleving, naar mijn inschatting, de Duitsers gedaan... die hebben gezegd, we moeten echt breed blijven, we moeten aanwezig zijn in die landen. Tegelijkertijd hebben ze er nooit een geheim van gemaakt... Uh, en ook handen en voeten aangegeven om via bijvoorbeeld de Konrad adenauer stiftung de Konrad adenauer stiftung dat ja? is een ja? stichting verbonden aan ja, de CDU... Ik uh, die echt miljoenen steken in het opbouwen van partijen uh, in deze landen... en tegelijkertijd ook in het ideologische gehalte daarvan. Dus ik denk, maar ik ben er niet bij geweest... maar dat de Duitsers, die nogmaals sterk een brede vertegenwoordiging wilden... in alle landen en dus ook samenwerken met de conservatieve partijen... Uh, daarvoor gekozen hebben en parallel daaraan gewerkt hebben... een ideologisch programma. Hmm. Maar ook die... in die landen dus. Maar, maar in welke landen dan? Want bijvoorbeeld je hebt in, in, in Engeland een conservatieve partij. Die heeft zich trouwens losgemaakt ooit van de, van de EVP, meen ik. Die zit helemaal niet meer in die en EVP. En op basis van programmatische argumenten. Puur daarop, op basis daarvan. Ja. Ja, en datzelfde dat kost... geldt overigens voor ook een beetje een, een, een smetje... op het blazoen van de EVP, die Hongaarse partij. Die heeft zich ook uh, afgescheiden van, van de EVP. Ja, er zitten zeker en... risico's aan die, die strategie die, uh, die gekozen is. Uh, tegelijkertijd, ik heb daar eerder gezegd, zo pragmatisch ben ik dan ook wel weer, wel begrip voor. Dat je aanwezig wilt zijn in die landen. Ik ben zelf verschillende keren in Spanje geweest. Ook met diezelfde core stieftoon, die buitengewoon rijk is. Maar ook als missie heeft om in de wereld de democratie... en in zonderheid de christendemocratie te bevorderen. En daar hebben ze echt wel werk van gemaakt. Meneer Le Terme, ja, u knikt. Ja, ik wil dat beamen. Is... In mijn ja. huidige functie kom ik uh, in alle delen van de wereld. Hè. Nog dus even de, gezegd, u bent uh, uh, adjunct-directeur-generaal van de OESO. Secretaris-generaal van de OESO. Van de OESO. Van de OESO. Dus of het ja. nu Zuid-Amerika is of Noord-Afrika, overal waar politiek beweegt... daar is de Adenauer stifting aanwezig. En uh, probeert men op een uh, heel goede manier... Oplossingen aan te rekenen, onderbouw aan te rekenen voor beleid vanuit die christendemocratische overtuiging. Ja. Mm -hmm. Hoe belangrijk is dat CDU binnen, binnen die EVP-fractie gewoon in het Europees Parlement? Het is de sterkste partij van de grootste bevolkingrijkste lidstaat van de Europese Unie, dus is ze belangrijk. U noemde net al het CDA en uw eigen uh, CDMV en CDU. Zijn dat de drie eigenlijk echt christendemocratische takken, uh, poten van die EVP-fractie? Frankrijk wel. niet? Je hebt er nog Je hebt, uh, hebt kleinere partijen. Je hebt in, in, in Scandinavië heb je een paar christendemocratische partijen. Je hebt zelfs in Frankrijk wat christdemocratische politici. Maar, en in andere landen maken ze deel uit van grotere gehelen... Mm -hmm. al in hun, in hun land zelf. En het klopt dat ideologisch gezien... en in de bewegingswerking van de Europese Volkspartij... onder leiding van Wilfried Martens... dat daar die, wat ChristenDemocratie betreft... CDU, CDA, CDNV... dat dat de meest actieve componenten zijn. Ja, ja. ja. Er is een, een, een uh, Italiaanse voorman van de ChristenDemocraten geweest. Hij is er nog volgens mij, Rocco Boutiglione. Boutiglione moet ik zeggen. Hij zou voorgedragen worden als eurocommissaris, dat is toen niet doorgegaan... omdat hij nogal vergaande standpunten had ten aanzien van, uh, van homofielen. Die heeft opgeroepen een paar jaar geleden, gezegd... die EVP, dat gaat de verkeerde kant op. Daar komen veel te veel andere groeperingen binnen. Het wordt te conservatief. Het gaat om die christelijke waarden. Die moeten veel en veel en veel meer op de voorgrond gebracht worden. Toen vroeg ik me af, welke christelijke waarden bedoelt hij... Ja, maar je kan natuurlijk kamperen met je eigen grote gelijk... op een heel beperkt aantal landen. En, en daar met, met drie, vier landen proberen daar heel sterk in stempel te drukken op politiek en dan riskeren van afwezig te zijn in, in, uh, in landen die toetreden tot de Europese Unie op het hele Europese continent en dan mis je kansen om je visie op mens en samenleving om die ook in een politieke praktijk te brengen en dus de strategische overweging en de strategische beslissing onder impuls, onder meer van het CDU maar ook denk ik vanuit de persoonlijke actie van uh, EVP-voorzitter Martens is geweest om te zorgen dat die Europese integratie dat de inhoudelijke uh, programma's, het, het inhoudelijk beleid van Europa, dat daar een sterk EVP-stempel, lees ook christendemocratische stempel op zou zijn. En dat betekent dus dat je zorgt dat je ook in landen waar er geen christendemocratische traditie is, dat je daar ook actief bent. Misschien nog even eraan toevoegen dat ja. naast uh, CDA, CDU, CSU in Beieren en, en CDAV, dat ook in Oostenrijk er een vrij sterke christendemocratische traditie is, in Luxemburg enzovoort. Dus het, het is wel aanwezig in veel meer landen, maar het klopt dat CDU, denk ik... Uh, eigenlijk wel de motor is, met de Adenauer Stiftung... van die ideologische diepgang van de Europese Volkspartij. Ja, en dan zegt u dus, die EVP, dan hoef je niet uh, bang voor te zijn... Dat, dat, dat daar de C inderdaad meer voor conservatief staat dan voor christelijk. Want ik, zo wordt er over het algemeen... Wil, het is wil, ik, wel ja. erg in lepeltjes ja. gedacht, maar zo wordt er snel gepraat. Ik wil, ik, er wordt vaak gezegd, die EVP, dat heeft daar niks mee te maken. Het is gewoon een conservatief clubpie. Ja, ik wil niet polemisch doen, maar ik heb uh, maar ervaring... Wel, de afgelopen jaren met, met allerlei internationale topvergaderingen waar we samen zaten met mensen bijvoorbeeld die behoorden tot de ene dag tot de socialistische internationale en deel uitmaakten dus van de internationale beweging van het socialisme en die uh, enkele maanden nadien bestreden werden tot en met legers die gesteund werden door socialistische partijen in, in Europa. Dus uh, als je in Noord-Afrika een aantal gevallen leiders bekijkt, dan... Uh, dus ik bedoel, dit is, niet, uh, dit is zeker geen monopolie van een Europese volkspartij dat daar soms mensen in zitten, dat daar partijen toetreden, figuren toetreden... die achteraf blijken van niet echt helemaal doordrongen te zijn... door, door het programma nee, dat begrijp ik. Maar Nee, dat, dat, dat, dat, dat begrijp ik, maar dan is het zo... als je kijkt naar het stemgedrag bijvoorbeeld van een fractie... dat er dan gezegd wordt, uh, dat wordt geschreven... die EVP is meer een conservatieve club... dan een christendemocratische club... als je gewoon puur kijkt naar het werk wat ze doen... in het, in het Europees parlement... Ik weet niet of dat zo is, ik vraag dat aan jullie. Kunnen jullie dat beoordelen, op Klik. Ja, ik vind het zo moeilijk om te zeggen wat conservatief is in dat geval. Kijk, nee, net um, wist u het nog heel goed, want u jawel. zei dat werp ik verder van... maar dat wil ik nooit ja, worden, dan moet goed. u weten wat het is. Ik anders... zei er ook bij in dit geval. Oh ja, ja, ja. <laughs> Nee, naar nou, de EVP voor zover ik kan het zien, hoor. Ik kan het niet allemaal overzien. Maar dan is toch de gerichtheid op Europa... het uitbouwen van Europa is een belangrijk speerpunt van de EVP. Althans, dat, dat ontmoet daar behoorlijk um, um, een behoorlijke voedingsbodem... En dat kun je toch niet bepaald conservatief noemen. In die zin dat het nationalistisch zou zijn... terug naar uh, het veilig achter de dijken van, uh, van zoveel lidstaten die we kennen. Um, tegelijkertijd denk ik wel dat het schepje bovenop kan door, uh, wat ik zo even ook al noemde... Uh, op een moderne manier sociaal gezicht geven aan Europa... en de verzorgingsstaat herijken... ik denk dat dat hartstikke noodzakelijk is. Mm -hmm. uh, de arbeidsmarkt hervormen uh, op zo'n manier... dat mensen niet kopje ondergehouden worden... om vervolgens weer een baan te vinden... omdat ze anders bijna verdrinken of verzuipen... maar op grond van het feit dat ze toegerust worden... met uh, scholing, uh, met een sociale zekerheid die, dient als, uh, die, die activerend is... Uh, in plaats van mensen aan een, aan een lot overlaat. Ik denk wel dat Europa, dat, uh, dat er zo'n enorme uh, verscheidenheid is aan de ene kant... maar die tegelijkertijd ook het sociaal dat leervermogen is. kan betekenen voor de hele Unie. Want wij kunnen leren van Denemarken, hoe ze met de arbeidsmarkt omgegaan zijn. Mijn collega Anton Hemerijk binnen de Vrije Universiteit... heeft daar een schitterend boek over geschreven, Changing Welfare States. En dat zou denk ik wel... Uh, um, en dat gaat dus over die toerustingen... en het kijken welke landen het nou goed doen... en wat daar programmatisch uh, bij aan de maat is... Uh, dat kan wel een enorme impuls geven aan een politiek... die voor de nabije toekomst daadwerkelijk gericht is op sociaal beleid... op een moderne manier. En ik denk als de EVP dat nalaat... dat zal heel snel blijven nou ja, dat ze in dezelfde stagnatie kunnen komen... als het CDA begin jaren 90 en mm -hmm. aan het einde van 2010... omdat je programmatisch nu niet aan de maat bent. Ja. Ja, ja, daar wilde ik zo nog even op terugkomen. Maar meneer Letterbe wilde graag. Om, wat het, om het wat concreet te maken, vertaald naar, uh, naar Nederland, Duitsland, uh, België eigenlijk is. Is dat gebied de bakermat van wat wij het Rijnlandmodel noemen, eigenlijk de eigen filosofie, het zicht op, op de sociale welvaartstaat. En als je Europa bekijkt in economische integratie en het onderontwikkeld zijn van die het te weinig ontwikkeld zijn van die sociale component, is denk ik dat een heel belangrijke opdracht voor christendemocratische politici en mensen die vanuit Nederland, België, Duitsland, Oostenrijk en zo aan politiek doen om te zorgen de komende maanden en jaren dat die, dat Rijnland model, dat die sociale welvaartstaat, op een goede manier, wordt uh, ja, gestalte krijgt, ook op Europees vlak. Is dat Zo... een beetje ook inderdaad dus de opgave... van de, van de uh, christen-democratische uh, politiek in Europa? Dat die kant, dat niet alleen de economische, financiële kant... van de crisis, maar ook die sociale kant... Een, uh, aandacht krijgt, meer aandacht krijgt. Maar op een goede manier, niet vanuit de overheid. Vanzelfsprekend, maar vanuit, ik, zou, ik hoor uh, ik niet zeggen... als ze dat ja. dan maar op een slechte manier doen. Nee, nee, nee dat nee, begrijp maar ik, bedoel, ik natuurlijk. Van, vanuit een heel eigen visie... die die bij ons het treinlandmodel wordt genoemd... en die anders is dan alleen maar vanuit de overheid... een, een, een hangmat organiseren. Maar eerder springplanken om, uh, wanneer men in de problemen zit... geholpen te worden door de samenleving, door uh, solidariteit... en nieuwe kansen te krijgen. Nou ja, in de vorige oppositieperiode, ik refereerde er al even aan... hebben wij toch geprobeerd om een eigen agenda neer te leggen. De CDA heeft over. u het over. Ja. De oppositieperiode was tijdens ja, Paars. Dat was tijdens Paars. In 2002 en 2007 hebben we daar toch invulling aan gegeven in uh, het regeerakkoord. Uh, er zijn ook belangrijke plannen blijven liggen... zoals rond de leerrechten, waar Mark Rutte ooit nog aan gewerkt heeft... in de periode van Balkenende 2. Uh, en die was er echt op gericht om investeringen die we nu vooral doen... in de beginfase van het onderwijs... bijvoorbeeld te verplaatsen naar een periode dat mensen werkzaam zijn. Zodat op het moment dat je je baan verliest, je opnieuw gekwalificeerd bent... om ook in andere richting te gaan zoeken... en zo snel mogelijk weer die baanzekerheid te kunnen krijgen. Nou, dat zijn allemaal toch ideeën rondom leer, leerrechten, levensloopregeling, de herrijking van het zorgstelsel. We moeten die verzorgingsstaat moderniseren. Inderdaad, die dat Rijnlandse model, maar wel op een nieuwe leest schoeien. Uh -huh. En dan denk ik dat Europa inderdaad de toekomst heeft... waarbij de twee dingen, sociaal en welvarend, elkaar niet bijten, maar elkaar versterken. Oké, okay, dan nog toch nog even op het end terug naar de beide landen. Uh, niet dit jaar, maar het volgende jaar 2014. En dit jaar zal daar dus hard naartoe gewerkt worden. Zijn er verkiezingen in Nederland, gemeenteraadsverkiezingen en in België zijn er regionale en federale verkiezingen... Europese. en on top of it all ook nog eens Europese verkiezingen in 2014. Eerst die gemeenteraadsverkiezingen hier, meneer Klink. Ik hoor u net even min of meer tussen neus en lippen doorzeggen... ik hoop dat de EVP niet net zo stagneert als het CDA nu. Dat doet het dus, volgens u? Het gaat niet goed met die partij, met de Christen-Democratische Partij... hier in Nederland. Wat moeten zij doen om een enigszins aardige uitslag... in 2014 nog te bewerkstelligen? Nou, te denken dat je achterover kunt leunen en kunt wachten tot de coalitie uh, fouten gaat maken... en dat je daar dan van profiteert, zou denk ik een schamele misrekening zijn. Nou, ze doen goed hun beste coalitie. Nou ja, zelfs dan nog. Hè, dan zie je, denk ik, dan zal het CDA niet direct van profiteren. Nee, even zin. Uh, dus ze zullen uh, echt, een, een, een, uh, wat, wij, ja, wat we toch in begin jaren 2000 gedaan hebben... ook nu weer een hechte politieke agenda moeten maken... Uh, en dan kom je er ook niet met een strategisch beraad... wat hooguit wat contouren aangeeft. Ik denk wel heel goed gedaan overigens. Maar die contouren moet je vertalen in programmatisch beleid. En dan moet je met overtuiging brengen. En daar zal je moeten doorknikken dat je inderdaad... begaan bent met duurzaamheid, met het milieu. Het hele conflict met de Arabische landen, dat is zo even genoemd. Uh -huh. De integratie, islam, hoe zacht de verhouding tot de rechtsstaat. Dan moet je eigen tijdse en tegelijkertijd uh, appellerende uh, politiek rondomheen kunnen voeren. Die ook heel pragmatisch is. Ja? Als dat niet lukt... Dan zonder angst van... voor uh, uh, welke partij dan ook? Of zonder uh, ja, ja, angst voor geheig in de nek van welke partij dan ook? Ja, Frank en vrij dan gewoon je, staan dan, ja, voor, dan je voor je... Ja, daar moet je helemaal niet bang voor zijn, voor geheig van de anderen. En tegendeel moet je alleen maar aansporen om nog actiever jezelf te zoeken. En te vinden. Om nog onderscheidender te zijn. Ja, maar onderscheidend niet in de zin van... ik wil een profiel hebben, want dan kan <tus> ik weer verkiezingen winnen. Het moet je gewoon domweg echt om de maatschappelijke vraagstukken gaan. En okay. daar moet je antwoord op vinden. Yves de termen. De Christen-Democratische Partij in België. Er zijn, uh, wat ik zei, regionale verkiezingen. Vlaams uh, parlement en minister-president worden gekozen. U bent daar nu uh, nog de grootste partij, Bart de Wever. Toch weer heigt in de nek? Wel, De verkiezingskalender is natuurlijk wat anders dan hier. We hebben net lokale verkiezingen, gemeenteraadsverkiezingen achter de rug. Die zijn... Behoorlijk verlopen. Niet zo goed, maar behoorlijk verlopen. Beter dan gevreesd. We hebben toch een heel eind in de 20 procent gehaald. Iets minder dan 30 procent. Dus dat is een sterke basis, een sterke verankering. En de nieuwe partijleiding heeft de koers uitgezet dat wij de komende maanden gaan werken naar een uh, groot herbronningscongres eind van het jaar. Toch weer herbronnen? Uh, ja, herijken. Maar dat moet je altijd doen. De samenleving. Weet u, het, de enige zekerheid vandaag is de onzekerheid voor de toekomst. is uh, de voortdurende verandering en de voortdurend versnellende verandering. En dus moet je als partij je programmapunten actualiseren, vertalen naar de politieke praktijk. En op basis daarvan een aantrekkelijke programma Natuurlijk, maar je grondslag blijft. Je grondslag. Ja, toch, maar het is goed van die te hertalen naar de realiteit die, die wisselt en dat op een aantrekkelijke manier te doen. En dus de bedoeling is om dat tegen eind 2013 af te hebben en dan met sterke lijsten uh, naar... 2014 te gaan. Het klopt dat eigen aan de Belgische politiek dat er altijd nog die communautaire breuklijn is, uh -huh. de tegenstelling tussen Franstaligen en Nederlandstaligen. Ik denk dat daar nu belangrijke doorbraken zijn gerealiseerd. Het komt erop aan van die op het terrein, tastbaar bijna voor de mensen in beter beleid te vertalen. En dan denk ik dat men... En de geloofwaardigheid kan hebben van een regeerbeleid dat resultaten oplevert. Economisch doet België het niet zo slecht. Tot nu toe in vergelijking met andere landen, iets beter dan Nederland zelfs. België heeft het heel goed gedaan toen nu heel lang demissionair was. Ja. Ik wil dat nou toch maar weer zeggen? Toen ging het beter dan ooit. Ja, communautair zijn een aantal dingen, vraagstukken opgelost. Dus ja, de overtuiging is dat op basis van de geloofwaardigheid van beleid met een herijkt programma en met sterke kandidaten dit de recept moet zijn om het in 2014 in wat wij bij ons noemen de moede der verkiezingen om het daar niet zo slecht te doen. U heeft allebei best fiducie nog in de christendemocratie de komende uiteraard. jaren. Ja, uiteraard. Ja. Het moet wel hard werken, dat wel. Ja, dat wel. Ja. Goed, meneer Le komt u, u zit dus nu bij de OESO. In, in, in Parijs komt u uh, nog helemaal terug naar de landelijke politiek... of misschien de Europese politiek. Dat is op dit moment geen vraagstuk. Uh, 2013 is voor mij hard werken bij de OESO en wat de toekomst brengt, dat zien we wel. En op Klink, uh, weggegaan vanwege toen uh, de gedoogconstructie met de PVV. Dat is over en de partij heeft vrij duidelijk gezegd... eens maar nooit weer... U heeft ook nog wel weer meegedacht in dat strategisch beraad, geloof ik. Zien we u nog terug in de landelijke politiek? Of misschien in de gemeentepolitiek? De toekomst valt leren, ik heb geen idee. Waar en ik geen heb, ambitie? Ik, nou, ik heb eerlijk gezegd, stel ik me die vragen nooit. Heb ik ook nooit gedaan. Nee, maar daar Volk zijn uit. wij voor. <laughs> ja. Maar ja, vervolgens... En dan bent u er eigenlijk om te antwoorden. Ja, dat klopt. Ja. Nou ja, goed. Maar daar heb ik dus geen geprepareerd antwoord op. En ik, nee. heb, ik, ik heb er niet over nagedacht. Maar niet, niet een nee. En mens weten het maar niet. De tijd zal het leren. Ik zie nu geen enkele reden om te zeggen ja. Nee. Nee, Oké, okay. goed. Abklink. Heel erg hartelijk bedankt en Yves Le Terme ook een hele goede bedankt. reis terug. Bedankt. Dit was Villa VPRO voor vandaag. En wij zijn er natuurlijk maandag weer vanaf half vier op deze zender. Uh, we gaan nu luisteren naar de allerlaatste aflevering van Geluid Loopt. Een satirisch radioverhaal over de perikelen... op de redactie van het fictieve radioprogramma Focus. En het is vandaag alle hens aan dek... wanneer er opeens een cameraploeg van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 Zet koffie. espresso En Chris, verantwoordelijk voor de reportages. Is er nog iets gedaan met mijn BBC-idee? Seizoen 2, aflevering 16. Vooruit verdedigen. Lisbeth Schoneveld. Redactiefocus? Ja. Er komt nu een cameraploeg van Pauwnieuws naar boven. Pauwnews? Ik heb ze geprobeerd tegen te houden, maar ze staan al in de lift. Ze staan in de lift? Ja. Oké, okay, dankjewel. Jongens, Pauwnieuws komt eraan met een cameraploeg. Rustig blijven. Ik zei rustig blijven. This is it. Tijd om de mannen van de jongens te scheiden. De mannen van de jongens I'm te scheiden. I'm ready. Meebewegen, lachen, vooruit verdedigen. Lisbeth? Nu even niet, Henk. Wacht even. M, L, V, V. Meebewegen, lachen, vooruit verdedigen. Lisbeth. We hebben nog pakweg één minuut voor ze hier zijn. Controle. Moet ik de deurbarrikantie? Nee. Net doen alsof er niks aan de hand is vooruitverdedigen. Wat is dat, vooruitverdedigen? Nou, als je een mes heeft. Als, als je mes heeft, heeft. Overdonderen met achterloze eerlijkheid. Daar Ach, heb ik niet van terug. achterloze eerlijkheid. Is dat zoiets als radical honesty? Ja, precies. Radical honesty. Mag ik daar even heel eerlijk over zijn, Lisbeth? Nee. Oh, even niet. Oh, maar radical nog honesty is toch 30 dat je... 30 seconden. Hey, jongens, ik ga heel even met de koptelefoon op naar Maler luisteren. Ik hoor het wel als de poppenkast voorbij is. Ik ga even kijken of ik die niet-machine omkabouw tot niet-pistool. Henk, ben je die 18? m l Dit is het moment, jongens. Nu mogen we niet verzaken. Denk minister Vogelaar, Job Cohen, nog 10 seconden. Ik denk even Lieke van Lexmond. Als je gaat, ga dan aan je eigen hand. En... Actie. Goedemiddag, Leo van Pauwnieuws. Mevrouw Schoneveld, zou ik misschien hartstikke even... Hartstikke leuk dat jullie er zijn, hartstikke leuk. Zoals u misschien wel weet... Iedereen op de redactie weet het, zijn vrouw weet het ook. Alleen denkt die dat het Eliane is. Iedereen weet het? Ik doe het met zendercoördinator van de Goot. Ik zeg overigens gewoon Govert, hoewel... Als er een geil momentje is. Nou ja, heerlijk. Goddelijke seks, dat ook. Nog maar drie tinten grijs en we hebben ze alle 50 gehad. Heel onprofessioneel, allemaal. Heel onprofessioneel. Ja, Liesbeth. Tu tu tuurlijk. <lacht> maar als ik toch zo brutaal mag zijn... En ik kijk wel eens naar porno. Ook tijdens mijn werk. Dus dat is nou ook geen verrassing meer. Henk. Oh, wel. Ik zit de hele dag tegenover je. Ja, maar ik was me mijn heel stil. Heerlijk door. seks, porno. Nou, dat dit nog een redactie is van cultuur. Hallo Schopenhauer. Hallo. Meneer Leo van Pauwnieuws. Ja? ja. Ik heb dit jaar al voor meer dan 7000. Aan hoogwaardige Arabica ingekocht en uitgeschonken. Het is eruit en nu weet u het. Jezus, Bram, 7000 euro. Ja, ik heb er geen spijt van, nou, want het geld gaat rechtstreeks naar de kleine boertjes. Zou ik zo brutaal mogen zijn? En als tank hebben ze een viaduct naar me vernoemd: Bioductu Bram Bramdost. Ik heb er ook een foto van. Wacht, hier. Kijk, dat is. Nou, dat is gewoon een prima viaduct, Bram. Oh, we gaan in... Kunnen jullie als één woordvoerder aanwijzen? Uh, Eliane. Nee, die hoort niks. Dan moet je even de hoofdtelefoon eruit trekken. Oh, yes. Aha, Maler. Onderzoek alles en buiten... wat. Goedendag. 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8. Wonderbaar. Wow. Nou, damn Disco belachelijk. Nou, Bram. Heerlijk nummer. topnummer nummer gewoon. Bram. nummer. De rest van je leven. Gangsta. <laughs> Gangsnummer. Gangsnummer. wees Gangsnummer. we staan nu weer in de lift. Ik doe dit nooit meer. Zo ontzettend geraffineerde intellectuelen... hebben me helemaal voor gek gezet, meneer Weesie. Totale shit hebben ze over me heen gegooid. Ja, dat weet ik. Helemaal niets meer te doen. Er was geen moment dat ik over radiobezuinigingen kon beginnen. Er was er eentje die een aan het feken was. Een hartaval, meneer Wezi. Vierde etage. Bram? Dit komt allemaal door mij. Bram, er is een ambulance. Gebruikt die medicijnen. Alleen cafeïne. Hele goede cafeïne. Bram, hou vol nu. Ben Bram, ben ja. Bram. Bram. Godverdomme Bram. Denk aan je viaduct. Je hebt een eigen viaduct, godverdomme. Koffie. En dat was de allerlaatste aflevering van Geluid loopt. Alle afleveringen zijn als podcast te downloaden. Ga daarvoor naar onze website. Of kijk in de iTunes-store onder Geluid loopt. Daar kun je gratis alle afleveringen downloaden. Ook die van de eerste serie die we in de lente van 2012 uitzonden. Wij zijn klaar. Maandag zijn we er weer. Beginnen we vol frisse moed opnieuw om half vier. En zo meteen is hier op Radio 1 het Radio 1-journaal... Met Tim Overdiek, die zit hier naast mij. Ja, met kijkend naar het draaiboek wat dan opvalt. Veel binnenlandse bobo's in onze uitzending. Bobo's? Ja, is een beetje onvermijdelijk... als je heel veel onderwerpen hebt over justitiezaken. Nou, hoe ik dat dan een beetje op? Door bijvoorbeeld te bellen met Moskou... en te vragen aan ons correspondent daar... waarom president Poetin een Russisch paspoort heeft gegeven... aan de Franse acteur Gérard Depardieu. En door naar Balk af te reizen, naar Friesland. Daar hebben we nieuws over. Over riviertje De Lutz. De Lutz was spelbreker bij de Stedentocht vorig jaar. Net niet. kwam vanwege de kwetsbaarheid van het ijs bij de Lutz. Nou, we hebben is Lutz Jacobi naar, daarna <laughs> genoemd? Naar dat riviertje? Zit dat is, dat is met een Z hè, volgens mij. Oh ja, Lutz ja. nee, de Lutz is met een S. Okay. Nou, wat het nieuws is, dat mag ik nog niet zeggen. Want daar rust een heus embargo op. Tot vijf uur. We beginnen wel zo direct. Kort na half vijf. Uh, Eerst de hoofdpunten van het nieuws. Daarvoor krijgt u Jeroen Tjepkema. Radio 1. Het NOS-journaal.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 ANDB Verkeersinformatie. Er staan files op de A10 West naar Zaanstad bij de Koenten 2 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Tussen Woerden en Bodegraven staat 4 kilometer file. Twee rijstroken zijn dicht. En de A20 naar Gouda. Voorknopend terbrechtse plein 4 kilometer. Daar staat een vrachtwagen stil. De rechte rijstrook is dicht. Het NOS Radio 1 Journal met Tim Overdiek. Goedemiddag. Veel aandacht voor veiligheid en justitie deze middag. We zagen de formele aftrap van de nationale politie, maar sceptisisme blijft. Kritiek is er ook op de straffen die snelrechters hebben opgelegd... naar de onlusten tijdens Nieuwjaarsnacht. Ander nieuws uit dezelfde categorie. Inbreken. Mag. Minister Opstelder van Justitie heeft het zelf gezegd. Als je inbreekt en je houdt je aan wat regels, dan word je niet vervolgd. We hebben het over ethisch hacken. Zo direct een gesprek met zo'n goed bedoelende computerkraker. Onze euro-economische prognose... Brengt Tons vanmiddag in Italië en ook in Den Haag, ondanks het reces... wat minister Dijsselbloem van Financiën liet weten... dat de redding van Nederlandse banken in 2008... tot onverwacht nieuw verlies voor de overheid gaat leiden. En dus ook voor u als belastingbetaler. Hoe dat zit, dat hoort u dit NOS Radio 1-Snaal. We zijn er tot half zeven vanavond. De Belastingdienst had begin vorig jaar al aanwijzingen voor de mogelijke corruptie van de Roermondse wethouder Jos van Rij. Uit gesprekken die de NOS en de Limburgse tv-zender L1 voerden met betrokkenen, blijkt dat een belastinginspecteur in maart vorig jaar aangifte deed tegen Van Rij. Robert Bas, onze justitieredacteur Robert, welke aanwijzingen had de Belastingdienst? Nou, uit het onderzoek van de Belastingdienst naar Van Rij en Zaken Mabit Verpol zijn volgens onze bronnen concrete aanwijzingen voorgekomen gekomen van ambtelijke corruptie. Nou, als de Belastingdienst dergelijke aanwijzingen tegenkomt, dan is het verplicht daarvan aangifte te doen. Maar waaruit die aanwijzingen bestaan, dat willen ze nog niet helemaal zeggen in het belang van het onderzoek. Het zouden giften kunnen zijn of gemeenschappelijke zakelijke belangen die door het onderzoek naar voren zijn gekomen. En overigens is de Belastingdienst dat onderzoek begonnen geheel op eigen houtje naar aanleiding van berichten in de Limburgse media. Ja, Was Van Rij toen al in beeld bij Justitie? Nou, volgens onze bronnen was het Openbaar Ministerie op dat moment al bezig met een soort verkennend onderzoek naar Van Rij. Het is dus niet zo dat de aangifte uh, de aanzet is geweest voor het onderzoek, maar door de aangifte is de zaak wel uh, verder gaan rollen. Ja, jullie hebt nu wat gesprekken gevoerd met betrokkenen. Wat hebben jullie verder te horen gekregen in deze zaak? Nou, nog niet zo heel erg veel. Het is goed dichtgetimmerd allemaal. Maar uh, er zijn wel dingen naar voren gekomen over hoge uitgaven, privéreisjes, privéfeestjes. Die spelen een rol in het onderzoek. En er zou sprake zijn van een dubieuze vastgoedtransactie. Uh, wat we in ieder geval ook te horen krijgen is dat het onderzoek naar de mogelijke corruptie door Van Rijn nog zeker enkele maanden gaat duren. En het Openbaar Ministerie denkt een sterke zaak te, te zullen gaan krijgen tegen deze VVD'er. Ja, want het draait natuurlijk allemaal de vraag... in hoeverre er sprake was van belangenverstrengeling. De, de verdenking tegen Van Rij. Hoe, hoe staat het nu eigenlijk met die zaak? Waar staan we nu? Nou ja, Van Rij, kwam natuurlijk in het nieuws in, het, uh, in oktober was dat uh, het verhaal over de belangenverstrengeling bij de benoeming van die nieuwe burgemeester, hè, dat uh, die hele affaire rond die benoemingsprocedure, dat was eigenlijk een bijvangst van het corruptieonderzoek. Je moet je voorstellen, er uh, waren aanwijzingen voor mogelijke corruptie. Op dat moment gaat uh, het openbaar ministerie, de Rijkscheis in dit geval, gaat het dan Van Rij uh, tappen. Zijn telefoon wordt afgeluisterd. Dan blijkt opeens dat hij vertrouwelijke informatie doorspeelt. En toen dachten ze van ja, dan kunnen we wachten tot we het hele corruptieonderzoek hebben afgerond. Maar ja, dit is zo gevoelig. Uh, dit gaat over de benoeming van de burgemeester. We moeten het nu wel naar buiten brengen. Dus eigenlijk was het Openbaar Ministerie nog helemaal niet plan met het corruptieverhaal naar buiten te komen. Zoals het nu naar uitziet zal dus ergens in dit voorjaar duidelijkheid, uh, duidelijkheid komen... over wat nou precies de corruptieverdenkingen zijn... wat het bewijsmateriaal is wat het Openbaar Ministerie heeft. En die zaak zal voor de rechter gaan komen waarschijnlijk. En dan zal het verhaal van die belangverschrijding een soort bijrol gaan spelen. De zaak tegen de Roermondse wethouder Jos van Rij. Robert Bas, dankjewel. Sinds 1 januari hebben we een nationaal politiekorps... en sinds vandaag heeft dat korps officieel een commandant. Gerard Bouwman werd in de ridderzaal in zijn ambt beëdigd. Ik ga uw aandacht zo vragen voor de minister... en de heer Bouwman van de nationale politie... maar het is niet de bedoeling dat u gaat staan of gaat applaudisseren. In de toespraken van zowel minister Opstelten als die van de nieuwe landelijke korpschef... kwamen verwijzingen voorbij naar de geschiedenis van de politie. Hoe die traditioneel geworteld is in de samenleving... en telkens moest meebewegen met de vragen van de nieuwe tijd. En hoe die politieorganisatie nu dus toe is aan de volgende stap. Nederland is toe aan een nationale politie. Een politie die de mens de maat van alle dingen laat zijn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 En mag ik het ook zeggen, gelukkig een beetje eigenzinnig. Ik zweer trouw aan de koning, aan de grondwet en aan de wetten van ons land. Dat ik zorgvuldig onkreukbaar en betrouwbaar zal zijn. En dat ik niets zal doen dat het aanzien van het ambt zal schaden. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. De officiële beediging in de ridderzaal vond plaats in aanwezigheid van politiechefs, ministers, kamerleden, burgemeesters en vertegenwoordigers van de vakbond. Zoals Han Busker van de NPB. Ja, ik ben er. Ja. Uw collega's van de ACP zijn er niet? Nee, dat is aan de collega's van de ACP. Ja. Het gaat hier over de vorming van de nationale politie. Mm -hmm. Ik constateer dat we daar als politiebond ook allemaal een voorstander van waren. Maar dat u er bent wil niet zeggen dat u het allemaal geweldig vindt zoals het gegaan is. Nee, absoluut niet. Wij hebben ook nog een conflict met de minister over een aantal afspraken die we gemaakt hebben. Waar liggen de grootste problemen? Nou, de minister die heeft uh, hoge ambities. Allerlei landelijke prioriteiten die er gesteld zijn. Dan ga je de komende twee jaar, drie jaar ook nog een mega reorganisatie beginnen. Ja. Die zijn weergaan niet kent in Nederland. Die ook absoluut veel onzekerheid geeft bij de mensen die er werken. Dus er zal nog heel veel werk verzet moeten worden om dit allemaal tot een goed einde te brengen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 ...hebt u. En dat was minister Opstelten van Veiligheid en Justitie... ...over de nieuwe commandant die we ook hoorden... ...van de nationale politie Gerard Bouwman. Bij de wediging was onze verslaggever uh, Roel Pauw. En na vijf uur bespreek ik met iemand van de ACP... ...de politievakbond die dus niet aanwezig was... ...en waarom en wat nog steeds te bezwaren zijn... ...tegen de nationale politie, dat na vijf uur... Het aantal schademeldingen na de aardbeving in Groningen vorig jaar augustus... is opgelopen tot een recordaantal van 2235. Die beving was op 16 augustus. Het epicentrum was loppersum. Verschillende mensen deden toen hun verhaal bij RTV Noord. Ik vind het wel heftig. En ik vind ook wel dat, uh, dat de, naam of, uh, de mensen toch wel een klein beetje... Nou moeten gaan berichten van hoe en waard. Dit was een behoorlijke dreun. En ik zat op een bureaustoel, die ging gewoon helemaal op en neer. En, en nou, de schilderijen aan de wand die, uh, gingen rammelen en het glaswerk in de kast. Een van de getuigenissen die beving is vrijwel zeker het gevolg van aardgaswinning... door de Nederlandse aardoliemaatschappij die nu dus te maken krijgt... met meer dan 2000 meldingen over schade bij huizen. Um, uiteraard hebben we gebeld met de nam, maar die wilde volgens nog geen toelichting geven. Burgemeester Albert Rodeboog van Loppersum, goedemiddag. Goedemiddag. U nu eerder weet vorig jaar niet te spreken te zijn... over het optreden van de NAM na aardbevingen. Hoe is dat nu? Nou, ik was ontevreden. En ik heb uh, 17 augustus, een dag na de bevingen... ervoor gekozen om de pijlen toch te richten op, uh, op de NAM. Omdat de oude schaderegeling... Ja, daar kreeg ik ontzettend veel klachten over van mijn uh, inwoners. En ik heb ervoor gekozen om de nam erop aan te spreken dat ze toch een coulantere regeling moesten hebben... die ook duurzame oplossingen geeft aan de schade die aangericht wordt aan de woningen. Ja, en wat is daar toen mee gedaan? Uh, nou, in eerste instantie gaven ze aan dat uh, de, de oude regeling goed was. Maar toen zij ook doorkregen, na nou, meerdere signalen, niet alleen van mij, dat die uh, regeling toch niet meer goed was hebben ze zich toch uh, bedacht en hebben ze toch een forse ommezwaai gemaakt in de afwikkeling van de schades. Ze hebben op dit moment een groot aantal mensen bij de weg om de schades op te nemen. Dus de mensen worden bezocht en er wordt ook uh, goed gekeken wat de schade is. Niet alleen uh, ja, cosmetisch kijken van hier zit een scheur, maar ook doorkijken van zijn er ook bouwkundige problemen. Dus op dit moment zijn ze op een hele andere manier, een betere manier bezig. Om die schade op te nemen en af te wikkelen. Heeft dat geleid tot meer meldingen, of zijn nu uh, in de loop der tijd gewoon meer mensen met meer uh, ontdekkingen aan hun huizen gekomen? Nou, ook door de communicatie en, en, en de oproep om in ieder geval de schade te melden. En de NAM heeft ook op een moment gezegd... u kunt ook oude schade melden. Dus dat kan ook een reden zijn dat het meer mensen uh, de schade hebben gemeld. En bovendien uh, was de beving van 16 augustus ook een, een zware beving. Een, een beving die tot in, uh, in de stad Groningen is gevoeld. Dus het gebied waar de beving is waargenomen en ook schade veroorzaakt heeft... is ook veel groter. En dat kan ook de reden zijn van het grote aantal schademeldingen. Ja, het was uh, saars om half elf gebeurd. 3,4 op de schaal van Richter. En dan hebben we ja. nu dus 2235 schademeldingen. Had u het verwacht dat zoveel mensen zoveel schade zouden hebben? Nou nee, dat, dat hadden we niet verwacht. Want we hebben natuurlijk wel een stukje ervaring ook met bevingen in dit gebied. In de afgelopen jaren. En dan was het vaak na zo'n beving, een zware beving, een paar honderd. En dit is wel extreem uh, veel. En dat heeft uh, de NAM ook uh, verbaasd. En uh, daarom hebben ze ook veel mensen ingezet om um, ja, op een correcte manier te proberen die schade af te wikkelen. Maar goed, het is, uh, um, het is afwachten. Um, de naam heeft op een moment gezegd, het moet anders naar mijn oproep. Um, en we dus zullen kijken of dat ook lukt. Uh, dus het is een kwestie van uh, vinger aan de pols houden... om te kijken of datgene wat ze beloofd hebben... of ze dat ook waarmaken. Ja, je kunt natuurlijk al regelmatig kijken. We begrijpen dat zo'n 280 schadegevallen... voorleden zijn, dat, uh, ja. zijn afgerond. Dat zo'n 1700 mensen... bezoek hebben gehad van een taxateur. Maar gaat ja. hij dan ook inderdaad kijken... verder kijken dan die scheur achter dat schilderij... verder kijken dan naar het glaswerk... in de kast waar deze getuige het net over had... dat inderdaad wordt gekeken naar de constructie... bijvoorbeeld van woningen? Ja, want dat is... Oproep ook geweest. Niet alleen kijken naar de uh, cosmetische schade die ontstaan is, maar kijk ook naar de gebouwen, kijk ook naar de constructies, kijk verder, kijk beter en daarom worden er nu ook echt mensen ingeschakeld, ook door de naam, die uh, meer naar de bouwkundige constructie van de gebouwen kijken. Dat gaat automatisch wel leiden tot grotere schadevergoedingen, uh, lijkt mij zo, zonder een, een, een hele ingewikkelde berekening te hoeven maken. Ja, maar kun je, kun je voorstellen, als je alleen cosmetisch kijkt en je kijkt naar een uh, scheur... Nou, die kun je voor een paar honderd euro uh, dichtsmeren. En dat was ook de oude regeling. En Omdat je nu verder kijkt en beter kijkt en ook duurzame oplossingen uh, uh, beoogt. en die, ja, dat, dat kost gewoon meer geld, maar je bent wel duurzaam bezig. En, en niet de eerste volgende keer dat die scheur er weer zit. Ja, want heb je enig zicht op de hoogte van, het, van de schadevergoederingen... die dan nu door deze nieuwe aanpak uh, uh, tot resultaat gaan leiden? Dan gaan we daar nog eens een keer proberen te bellen... want ze wilden niet reageren op dit nieuws. Burgemeester Rodeburg van Loppersum, dank u wel voor uw verhaal. Graag gedaan. Hackers die computers van bedrijven bindringen... hoeven van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie... niet per se meer te worden vervolgd. Ze moeten zich dan wel aan bepaalde regels houden. De ethische hackers, zoals Opstelten ze noemt... mogen geen gegevens downloaden. En ze moeten ook het lek melden bij het bedrijf. Koen Martens, goedemiddag. Goedemiddag. Met woordvoerder van Nederlandse hackersverenigingen... en uh, in de terminologie van de minister, ethisch hacker. Correct. Ja, eindelijk erkenning. Uh, ja, uh, het is fijn dat de minister Opstelt inderdaad uh, het, het licht heeft gezien, om het uh, zo te zeggen. Um, wij streven hier vanuit de Nederlandse hackercommunity uh, al geruime tijd voor. Een jaar geleden ongeveer... Uh, hebben wij eigenlijk een brandbrief geschreven om de minister aan te sporen toch meer te doen met de kennis over computerbeveiliging, die bij de Nederlandse hackers aanwezig is? Ja, en heeft hij daarmee uh, beantwoord aan uw verzoek? Want er zijn nogal wat regels, hè? Een hacker mag geen veranderingen aanbrengen in het systeem, geen gegevens downloaden. Het lek melden bij bedrijf en dan het bedrijf alle tijd geven om dat lek te dichten voordat het openbaar wordt gemaakt. Is dat voldoende voor u om te zeggen van oké, okay, daar kunnen wij mee leven, zo kunnen wij verder? Nou, het zijn, het zijn een aantal goede, goede uitgangspunten, dat voorop. Um, wat wel een probleem is, is uh, het ethisch hacken. Het, het is ethiek, het is niet heel erg zwart-wit. Wanneer ga je over de lijn, wanneer niet. Misschien is het soms nodig om... Nou, volgens mij is die uh, lijn heel uh, helder nou... aangegeven door de minister. Nou, inderdaad, die, die doet daar een poging toe. Um, niet ik Niet alleen dat, dat Ja, eigenlijk zijn de regels zo uh, geschreven dat je alsnog niet iets aan kunt tonen. Want dan ga je al over de, de regels heen, vrees ik. Dat begrijp ik niet. U gaat inbreken in een bedrijf. Uh, en gaat het op de ethische manier doen. Als u deze regels die ik net opnoemde daarbij in het achterhoofd houdt. Waar zou het dan alsnog fout kunnen gaan voor u? Nou heel simpel uh, gezegd uh, geeft de minister ook al aan. Uh, dat het OM uh, bij het, het vermoeden van strafbare feiten al uh, uh, de vrijheid behoudt om uh, te, te vervolgen. Nou, het is heel simpel. Zodra jij inbreekt op een computer uh, overtreed je al de wet. Uh, dus het gevaar blijft er altijd. Daarnaast is dit een, een leidraad. Uh, het is niet verankerd in uh, wetgeving of, of dergelijke. Dus je blijft altijd als ethisch hacker met de angst zitten... dat als jij iets meldt, de goede trouw, dat er dan toch vervolging uh, in wordt gesteld. Ja, op welke manier? Want ik, ik, dat begrijp ik toch niet helemaal volgens mij? zijn die vier regels die je opstelt, vanmiddag heeft bekendgemaakt... Toch, uh, toch helder waarmee je dan al niet aan de slag gaat als ethisch hacker. Nou, dat klopt. Uh, het, het is een hele goede stap in de, in de goede richting, absoluut. Dat ben ik, ben ik met, met de minister eens. Wat moet er dan uh, nog worden gedaan waar, waar, waar, op basis waarvan u zegt van... zo is het voor ons helemaal waterdicht uh, een, een systeem waarin we onze gang kunnen gaan? Nou, wat ik zelf merk bij een heleboel hackers... Uh, is dat zij niet uh, met naam en toenaam uh, bekend willen zijn... bij de organisatie waar zij iets gevonden hebben... Uh, juist omdat in het verleden is gebleken dat er altijd een, een risico is. En dat wordt hier niet weggenomen, uh, dat er vervolging in wordt gesteld. Uh, dit zijn gewoon net de mensen die, die een, een familie hebben, een, een goede baan bij, ik noem maar wat, een bank. Uh, die willen geen risico nemen uh, om, om dat soort dingen mee te maken, want dan kunnen ze hun baan kwijt zijn. Dus u vraagt om een soort juridische bescherming, als een soort klokkenluider uh, de, de, de bescherming genieten, waarbij je in ieder geval niet vervolgd kunt worden? Exact. En natuurlijk staat daarbij voorop echt uh, de wet overtreden. Mensen die uh, wel uh, foute motieven hebben en vervolgens dan maar deze regeling willen aanroepen om uh, vervolging uh, te ontwijken. Ja, dat, dat, dat is niet waar we het over hebben. Uh, het gaat hier echt om het, het, ja, mensen die te goede trouw een lek vinden, melden en willen dat dat verbetert. En. Vanuit de hackercommunity zelf uh, is hier ook al een, een actie op ondernomen. Er is inmiddels vanuit de community zelf, vanuit de gemeenschap... een uh, meldpunt uh, waar mensen anoniem kunnen melden. Dat wordt meteen opgepakt, naar de bedrijven doorgestuurd. Uh, er komt geen mediacircus aan te pas. Uh, en dat werkt eigenlijk best goed. Dus de regels uh, die minister Opstelten nu heeft uh, aangegeven... zijn prima, maar nog niet voldoende? En jullie kunnen in ieder geval uh, toch je eigen, je eigen regels daarbij in, in acht nemen? Uh, ja, ik denk dat, dat uh, het, het, het is een goede stap op, uh, uh, in, in de juiste richting. Uh, we, zijn, we zijn wel erg blij dat de uh, minister Opselter eigenlijk uh, zijn standpunt van hackers... daar willen we niets mee te maken hebben, dat zijn criminelen, uh, inmiddels wel heeft herzien. Uh, want dat doet geen recht aan, aan wat er aan kennis en, en goede wil uh, in de gemeenschap is. Koen Martens namens de Nederlandse hackersverenigingen. Uh, happy hacking. Dank u. Goedemiddag. Het leger in Burma heeft onafhankelijkheidsstrijders in het noorden van het land beschoten. Minke Nijhuis is in Burma en vertelt ons daar straks alles over. Bij de ANWB is het vanmiddag bij Goedemiddag, Wijnand. Goedemiddag, Tim. Een echte avondspit zullen we niet gaan beleven vanmiddag. Maar op de A12 van Utrecht naar Den Haag, daar staat wel file. Na een ongeluk tussen Woerden en Bodegraven, 6 kilometer. Twee rijstroken zijn dicht. En bij Rotterdam op de A20 naar Gouda. Voor ter Terbrechtseplein, 5 kilometer. Er staat daar een vrachtwagen stil. De rechte rijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Tim Overdijk. Nou, volgende week kun je nergens meer grote pakken paracetamol kopen. Er mogen dan nog maar maximaal 50 pillen in een doosje zitten. De reden is het al jaren stijgende aantal zelfmoordpogingen... met behulp van paracetamol. Verslaggever Josefine Trehy ging met Jan Meulenbelt... van het Nationaal Vergiftiging en Informatiecentrum naar de droogist. Ja, nou schappen vol met paracetamol en ibuprofen inderdaad. Vindt u het een goede maatregel? Ja, het is zo, als je een beperkt aantal pillen per doosje neemt, is het ook verstandig om het aantal doosjes wat je meer mag nemen naar huis ook te beperken. Ja, want ik kan nu gewoon twee doosjes van 50 kopen. Ja, dat zou ongelukkig zijn. Hier staat een klant bij de medicijnen? Dat is dat een goed idee, denk je? Ja, ik denk het wel. Want anders gebruiken mensen misschien veel te veel. Ze plegen er zelf zelfmoord mee. Luchtpleegkundigen dus vandaar. Ja, dus dat zien jullie wel eens. Jawel. Misschien dat het wel zin heeft bij mensen die per ongeluk te veel innemen. Maar ik denk dat het met een kleinere verpakking ook nog steeds wel mogelijk is. Ja, ja, Hoe werkt het eigenlijk een paracetamolvergiftiging? Want daar hebben we er wel ruim 2000 per jaar van? Hè? Nou, je moet ook een behoorlijke dosering innemen. alvorens je eh, ernstig leven falen kunt krijgen. Uh, het is belangrijk te realiseren dat niet alle mensen... Maar ga je dan gelijk dood of duurt het dan even? Nee, het is de eerste twee dagen kan je eigenlijk helemaal symptoomvrij zijn zonder enige klacht. Maar het, rondom de vierde dag is wel heel erg duidelijk hoe ernstig de vergiftiging is. Maar je bent nooit in één keer dood? Nee. Eigenlijk is het niet een goed middel daarvoor? Dus. Nee, het is eigenlijk helemaal niet een goed middel daarvoor. Nee. Hier heb je bijvoorbeeld ook allemaal pakken met uh, ibuprofen... Daarvan hebben ze toen dat op de markt kwam, een soort bovengrens ingesteld. Het mag niet meer dan 48 pillen per doosje bevatten. Dat blijkt dus niet te werken, hè? want dat staat ook in de top 10 van vergiftigingsproducten. Mensen kunnen altijd, als ze willen verzamelen... meerdere pakken kopen. Ja. Meneer, heeft u nog vragen over het gebruik van de paracetamol? Hoeveel mag ik er maximaal innemen? Uh, maximaal 6 per dag. 2 oh, euro. Oké, okay, fijne dag. Verslag, een verslag vanuit de drooghisterij van Josephine Trehi. Het is tien voor vijf. Gerrit Iemstra, goedemiddag. Ja, goedemiddag. komt niet vaak voor, Ger, dat je even somber op het werk verschijnt... als het weerbeeld van vandaag, een grijze winterdag. Maar vandaag is zo'n sombere dag, Gerrit. Ja, ik zat me gewoon een beetje te vervelen met het weer. Vervelen? Uh, ja. Het weer is namelijk uh, uh, ontzettend saai de komende dagen. Het is meer voor hetzelfde. Ongeveer wat we nu hebben, dat uh, hebben we de komende dagen ook. Tot en met maandag zo'n beetje. Uh, het enige lichtpuntje is dat uh, als het mee zit dat de zon even doorbreekt... Ja, en dan doet het gelijk voorjaarsachtig aan. Want ja, we hebben temperaturen van een graad of tien. Zelfs elf graden vandaag in het binnenland. En ja, voor de rest gebeurt er maar weinig. Dus ja, dan is er weinig eer aan te behalen. En dat beïnvloedt jouw arbeidsvreugde? Ja, want ik ben... Ja, dan heb je... Je hebt weinig te doen, want je bent zomaar klaar, want het verandert niet de komende dagen. Van welk weerbeeld word je dan wel vrolijk? Onvoorspelbaarheid, grilligheid? Het leukste is natuurlijk als er veel verandering optreedt, komen, van dag tot dag, dan is het natuurlijk belangrijk om aan te geven wanneer die veranderingen plaatsvinden, in hoeverre die plaatsvinden. Maar dat gebeurt nu allemaal niet. dus. is wat we buiten zien, zien we de komende dagen tot en met maandag. Krijgen we dan wel wat meer winters weer volgende week? Nee, totaal niet. Um, het zou misschien een klein beetje minder zacht uh, kunnen worden. Maar dan praat ik echt over midden volgende week. Dan zou het misschien eens een keer uh, 7 of 8 graden overdag uh, kunnen worden. Nou, dat is nog steeds veel te uh, zacht, veel te warm voor de tijd van het jaar. Nu zitten we op zo'n zo 4 graden, zou het eigenlijk uh, gemiddeld ja. moeten zijn. Nou, en jij moet nog tot 5,5, uh, 9 vanavond. Uh, je ja. dus je versterkt. We vragen de luisteraar bij deze van via Twitter. @Gerthiemstra. Hiemstra. Misschien nog wat vrolijke arbeidsvreugde verhogende tweets te sturen. Gerrit, dankjewel. Heel graag. Kinney Jeans, Eliza Doolittle. Zorgwekkende berichten uit Burma. Het Kachin-gebied in het noorden, vlakbij de grens met China... ligt al dagen onder vuur van militaire vliegtuigen. Zonder meer te zien op amateurbeelden, gemaakt door een lokale beweging. Geluid spreekt voor zich en de regering heeft vanochtend toegegeven... dat ze het gebied heeft beschoten. In dat gebied zitten onafhankelijkheidsstrijders van de Kachin-stam die een eigen staat nastreven. Journaliste Minka Nijhuis is in Burma. Op dit moment, Minka, om wat voor gebied gaat het in het noorden, dat Kachin-gebied? Ja, dat is een gebied wat in het uiterste noorden van Burma ligt... tegen de grens met China en waar een minderheid de Kachin woont... in een grotendeels bergachtig gebied... Het is een, uh, een gebied waar mensen een heel sterk identiteit hebben. Ze voelen zich Kachin, ze spreken ook een andere taal, ze hebben een andere cultuur. Veel Kachin zijn christenen, terwijl de meerderheid van de Burmezen boeddhistisch is. En het is ook een gebied dat heel rijk gezegend is met allerlei natuurlijke hulpbronnen, waaronder uh, kostbare jaden en uh, mineralen. En wat zijn dan de, de, de doorslaggevende overwegingen gezien voor de regering om deze aanvallen uit te voeren? Het is een conflict wat nu weer lijkt op te lopen. Ja, het is een conflict met heel erg veel oud weer. Dat eigenlijk al teruggaat naar de onafhankelijkheid van Burma in 1948. Enkele jaren na die onafhankelijkheid zijn de Catino in opstand gekomen, omdat ze gelijke rechten wilden binnen een federale staat. En die kwestie van de rechten binnen een federale staat die is blijven slepen. De Kachin hebben met de regering als een van de eerste etnische minderheden in 1994 een bestand gesloten. Dat was een militair akkoord, maar daar was de belofte aan vastgekoppeld dat daar ook politieke rechten uit voort zouden komen. Dat is niet gebeurd. Dus dit is voor de katie minderheid een heel erg heikel punt dat ze nu weer aan het vechten zijn en wel worden uitgenodigd door de regering om weer aan de onderhandelingstafel te verschijnen. Maar zij zeggen ja in 1994 hebben we dat ook gedaan. De politieke eisen die we hadden die hebben we nooit gekregen, die zijn nooit ingedilligd. Dus er moet voor hen heel wat gebeuren willen zij weer terug aan de onderhandelingstafel komen. En dan komt dit gewapend conflict in een periode dat je in Burma... vooral veel nieuws hoort over nieuwe vrijheden. Eerste vormen van democratiseringen. Um, je bent in Rangoon. Hoe merk je dat de mensen uh, reageren op dit nieuws... dat kennelijk in het, de rest van het land nog uh, dit soort militaire conflicten plaatsvinden? Ja, met sceptisch en, en nervositeit ook. Mensen hier zijn zich erg van bewust dat dat proces van hervormingen... nog maar heel nieuw en heel fragiel is. En dat... Uh, ...ook nog altijd eh, machtige commandanten zijn binnen het leger... ...die tegenstanders zijn van de hervormingen. Dus het roept ook de vraag op in hoeverre de president die hervormingsgezind is... ...deze machtige elementen binnen het leger wel onder controle heeft. En er wordt over gesproken in de straten Vanmiddag zat ik aan een uh, tafeltje aan de straat... ...en kwam er een, een jongen op me af die daar spontaan ook over begon... Gisteren was ik in het noorden van het land, daar waren mensen van de Kachim-minderheid over aan het praten. Er zijn hier in Wengoen ook protesten geweest om op te roepen tot het stoppen van, de, van de, de, de gevechten en te vragen om onderhandelingen. Dus mensen zijn er wel erg mee bezig. Vanuit Rangoon, Pirma, Minka, Nijhuis, dankjewel. Na vijf uur gaan we het hebben over de anticonceptiepil. Na de aanleiding van de promotie in Frankrijk over de derde, vierde generatie van deze pil uh, zou tot gezondheidsklachten hebben geleid. Daar stopgezet de vergoeding van deze pil door de Franse regering. Wat betekent dat voor de Nederlandse anticonceptiepil? Brinke van de Brink buigt zich erover. Die zit straks in de studio om u daarover bij te praten. Tot zo.